11 uur, Dick ter Hark met het NOS-journaal. Bij een brand in een boerderij bij Schalkwijk in de provincie Utrecht zijn doden gevallen. Hoeveel is nog niet duidelijk. De brand was in een boerderij met een rieten dak. Daarom werden korpsen uit de hele omgeving ingezet. De brand was redelijk snel onder controle. De brandweer zegt dat het mogelijk om een misdrijf gaat. Of de slachtoffer al dood waren voordat de brand uitbrak, wordt onderzocht. In de Spaanse regio's Galicië en Baskenland kunnen ongeveer 3,5 miljoen mensen vandaag naar de stembus. De verkiezingen in Galicië zijn een test voor premier Rajoy. Hij komt daar vandaan en dit is een bolwerk van zijn centrumrechtse Partido Popular. Rajoy krijgt veel kritiek door de forse bezuinigingen die hij van de Europese Unie moet doorvoeren. Peilingen wijzen uit dat de steun voor hem landelijk afneemt. Het is nu nog maar de vraag of hij in zijn thuisregio stand kan houden.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 VN-gezant Brahimi heeft vandaag in Damascus een ontmoeting gehad met de Syrische president Assad, dat meldt de Syrische staatstelevisie. Over de inhoud van het gesprek is niets bekend gemaakt. Brahimi pleit in Syrië voor een staakt het vuren tijdens, een, is, tijdens het islamitische offerfeest, de komende week begint. De wapenstilstand zou op zijn maat moeten zijn tot een permanent bestand. Gisteren sprak Brahimi al met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken over een tijdelijk akkoord. Het weer nog aan de kust bewolkt met kans op wat regen. In het middenland droog, in de loop van de dag steeds meer zon. Temperatuur 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met een file op de N261 Waalwijk richting Tilburg... tussen de aansluiting met de A59 en de Efteling staat 3 kilometer. U hoort het.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 Nou, welkom terug bij OVT. Straks tegen half twaalf het eerste deel van een driedelige serie over de Cuba-crisis... en wat die crisis ook allemaal in Nederland teweeg heeft gebracht. Maar we gaan nu eerst naar Groenlo, waar dit weekend de slag om Grollen uit, 17, uit 1627 wordt nagespeeld. Frederik Hendrik belegerde in dat jaar de vesting Groll, die tot dan toe door de Spanjaarden bezet was. Het was een groot succes voor Frederik en Grol... zou tot het einde van de oorlog in staatse handen blijven. En op dit moment zijn de 1200 acteurs al twee dagen aan de gang met het naspelen. Laura Stek ging er gisteren een kijkje nemen. Luister naar haar verslag. was het nog rustig en normaal in de straten van Groenlo. Er was hooguit een 17e-eeuwse hoefsmid in de kruidvat te zien... en voor de blokker stond een geconsumeerde bedelaar. Maar nu barst het pas echt los. Op het plein staat een pikenierseenheid. Ze doen een exercitie vlak voor het moment suprême. Het waarschuwingscommando is spies, het uitvoeringscommando is veld. Het enige wat je doet is eigenlijk je spies kantelen... en je geeft een enorme oerkreet erbij. Ja? Oké, okay, let op. Opwaarts! Richard Herben leidt de groep. Hij draagt een brede oranje sjaal en een grote hoed met witte veer. En verder? Nou, het is de uh, gevechtsuitrusting van een uh, 17e-eeuwse uh, officier. Uh, bestaat uit uh, natuurlijk een aantal wapens. Ook uh, defensieve spullen, panzer. Maar ook uh, rangontscheidingstekens. Uh, tekens. Uh, in mijn hand heb ik uh, een stel dijplaten. En uh, op de grond staat mijn uh, ja, borstharnas, mijn kuras. Naar rechts, uw gelederen. Open. Nou, ik uh, ben als luitenant, ik uh, commandant of eigenlijk uh, plaatsvervanger van een kapitein. En een kapitein is eigenlijk de commandant van de hele eenheid. Een eenheid van honderd uh, man. Noemen ze ook wel een vaandel, een vaandelvoetvolk. En uh, als luitenant uh, ja, sta ik eigenlijk achter de troepen en uh, stuur ik het hele geheel. Dit vaandelvoetvolk zal straks recht tegenover de Spanjaarden komen te staan. Op een van de grootste veldslagen tijdens de 80 jarige oorlog. Nou, 1627, uh, Groenlo, of in die tijd heette het natuurlijk uh, Grollen, uh, was al uh, een paar keer van uh, eigenaar gewisseld eigenlijk, tussen Spaanse en Staatse uh, kant. En uh, 1627 uh, krijgt uh, Frederik Hendrik de opdracht om uh, die sterke stad ja, weer in staatse handen te krijgen. Die uh, uitdaging gaat hij aan en hij uh, neemt een leger mee en uh, begint een beleg op Grolle Hij sluit het eerst in, zodat uh, niemand de stad meer in of uit kan. En dat doet hij heel erg snel. Binnen enkele dagen heeft hij eigenlijk de hele stad uh, omheind. En uh, vanaf dan begint, uh, ja, beginnen graafwerkzaamheden. Hij geeft uh, graafteams de opdracht om zo snel en zo hard mogelijk uh, te graven. En daarbij uh, loopt hij uh, enorme geldbedragen uit om uh, snelheid te maken. Om zo snel mogelijk uh, de stad te bereiken. Om die slag zo goed mogelijk na te bootsen zijn er in totaal 1200 man op de been. Een fractie van de oorspronkelijke 20.000, maar toch een indrukwekkend aantal. In het tentenkamp lopen alle rangen en standen door elkaar. Ik tref een tamboer. De tamboer geeft het ritme aan en de call signs voor um, zeg maar terugtrekken, aanvallen en dat soort dingen. Dus en de marsen tijdens het mars het ritme aangeven. En is alles nou historisch verantwoord? Alles is historisch verantwoord, ja. Er zijn strenge regels. En uh, iets wat niet historisch verantwoord is dat... Uh, ja, ik moet verzamelen slaan. Dus uh, ik ga even aan de gang. Ik vraag Richard nog even door over de strikte historische regels. Het gaat zelfs op naamniveau. Mike, we hebben een Mike ertussen lopen, dat wordt Michiel... Uh, ja, we proberen met onze vereniging zo authentiek mogelijk, uh, als het kan, uh, ja, ons uh, te profileren. Uh, nou, neem natuurlijk niet weg uh, een telefoontje, bijvoorbeeld, uh, zoals ik met jou uh, deed straks. Dat kom je niet aan, dat doe je gewoon in je tent. Gewoon uh, zoveel mogelijk uh, buiten het zicht. En uh, niet authentiek eten, dat uh, ja, is ook uit het zicht. Of uh, ja, zodanig verpakt dat het niet uh, te zien is. Maar er zijn dus wel mensen die stiekem een zakje chips in hun tent hebben liggen. Nou, dat zou zomaar kunnen, dat zou ze moeten kunnen. Maar in elk geval gaan wij er heel, uh, ja, heel strikt mee om. Meedoen aan de slag om rollen is geen kattenbis. De deelnemers zijn vaak maandenlang bezig met de voorbereiding. Logistiek is het ook niet makkelijk. Het, is, het kan lastig zijn. Uh, je, veel spulletjes die kun je niet uh, op je achterbank doen. Je hebt misschien wel uh, die pieken gezien die we, ons, die we bij hebben. Het zijn vijf meter uh, lange steeksperen. Ja, die moet je ergens kwijt. Dus het kan soms wel lastig zijn. Je ziet hier ook af en toe mensen met hele. Uh, uh, aanhangers uh, rondrijden. Vijf meter is die piek. Ja. Is dat zwaar? Redelijk zwaar. Vooral als je hem in het veld horizontaal hebt. Dan uh, verzuren je armen heel snel. Maar dat is wel de manier om ermee te vechten. Maar is het dan nog wel leuk? Nou ja, zoals alles. Een uh, beetje pijn is uh, ook wel een beetje fijn. Maar wordt die pijn geleden omdat het gewoon een mooi potje knokken is? Of hebben de deelnemers nog een groter doel? Voor Richard geldt dat laatste. Uh, voor heel veel mensen gaat uh, de geschiedenis niet uh, verder terug dan de Tweede Wereldoorlog. En als daarvoor is uh, middeleeuwen. En, nou ja, door deze hobby kunnen, kunnen we publiek en mensen duidelijk maken dat uh, Nederland wel, uh, wel degelijk... Uh, uh, grote uh, hoofdstukken heeft geschreven in de geschiedenis. Maar is het wel kies gezien ons een beetje dubieuze verleden om die grote hoofdstukken te benadrukken? Ja, het is uh, natuurlijk belangrijk dat de negatieve kanten van de geschiedenis uh, niet worden vergeten. Anders blijven ze constant weer gebeuren. Maar je moet ook zeker niet uh, vergeten dat er ook heel veel uh, uh, fantastische dingen zijn ge uh, gebeurd. En dat Nederland uh, echt wel uh, gigantische, uh, grote en mooie dingen heeft uh, gedaan. Spuits! Spuits! Tijdens de exercitie komt een groepje rood geklede bepaarde mannen aanlopen. Ja, volgens mij zijn het wel de Spanjaarden dit weekend. Of het algemeen niet. Maar dit zijn nou wel de Spanjaarden. Het zijn normaal gezien de het schotten, maar die zijn nou even ingelijfd bij de Spanjaarden. Want eigenlijk hebben we niet zo raar als de 80 jaar de oorlog. Ik bedoel, maar één vijfde van het Spaanse leger van Spaanse. De rest was allemaal huurlingen van andere landen. De vijand. Ja, dat ja, is wel de vijand, ja. Ja, al helemaal op het stadveld. Hier zijn we allemaal gebroedelijk. hè? Allemaal onder elkaar. Ja, het mooie van deze hobby is natuurlijk dat je, je beeldt een, uh, een periode uit de geschiedenis uh, uit... met veel uh, uh, geweld en oorlog en ellende. Alleen het is een hobby waar je heel veel vrienden maakt. En uh, ja, ook met die Spanjaarden kun je heel uh, gezellig s'avonds een biertje drinken. Dat is geen probleem. Dat is natuurlijk niet historisch verantwoord. Net als de bulldozersporen in de loopgraven en de Tsjech die Frederik Hendrik speelt. Maar een knieshoor die daarop let. Want de kanonnen bulderen, de paarden galopperen... En de piekeniers vallen vol overgave aan. Ja. Dat gebelde, dat klinkt nu nog steeds uh, in de omgeving van Groenlo, want het gaat hier nog tot het eind van de middag door. Uh, of daar, niet hier. Niet ja, hier, en, weer. en wie, dus zal wie zal er bij winnen? <laughs> wie zal er winnen ja. dit keer? Ja, goed, dat was dus een reportage van Laura Stek. En van bijna 400 jaar geleden gaan we nu bijna 100 jaar terug in de tijd. Namelijk naar de Eerste Wereldoorlog... en een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van die oorlog. Dat hoofdstuk dat gaat over de zwarte soldaten die meevochten aan Franse zijde. Begin 20 e eeuw is er in Frankrijk uitgebreid gediscussieerd... over de vraag of zwarte Afrikanen in het leger moesten worden opgenomen. Voorstanders vonden dat Frankrijk op die manier... zijn koloniale bevolking beschaving kon bijbrengen en kon opleiden. En dat was ook nog eens handig... omdat het land dan een groter leger zou hebben dan de Duitsers. En zo kon het gebeuren... Dat op Europees grondgebied voor het eerst Zwarte Soldaten uit Afrika meevochten tussen 1914 en 1918. Ja, en nog niet zo heel lang geleden was het historicus en Niot bibliothecaris Dick van Ganelast, die promoveerde vlak voor zijn dood op dit onderwerp. En historicus Rolf Futsela werkte dat proefschrift uit tot een publieksboek. En dat gaat deze week uitkomen. Ralf Futsela, goedemorgen. Uh, laten we eerst even uh, uh, rugnummers en zo doen. Uh, over wat voor aantallen hebben we het eigenlijk... als we het hebben over uh, zwarte soldaten in het Franse leger in uh, Wereldoorlog 1? Nou, heel specifiek kunnen we daar niet over zijn. Maar het gaat over tienduizenden. Waarbij opgemerkt moet worden dat de meest succesvolle recrutering... van zwarte soldaten zo laat in de Eerste Wereldoorlog heeft plaatsgevonden... dat de meeste van die soldaten niet meer gevochten hebben. Dus die zijn nog wel in het leger opgenomen, maar die hebben nooit het front bereikt. Ja, ja de Fransen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog op het idee gekomen. Nou, de discussie erover speelde al veel langer. Uh, het is natuurlijk op zich ook niet gek voor Europese landen om zwarte soldaten te hebben... voor de Eerste Wereldoorlog, uh, zolang die maar in Afrika worden ingezet. En naarmate de oorlog dichterbij komt, is er meer discussie over de vraag... of je die zwarte troepen ook gewoon in uh, Europa zou kunnen inzetten. Maar was dat een hele nieuwe discussie? Of had bijvoorbeeld Napoleon ook al zwarte soldaten? Ja, Napoleon had ook al zwarte soldaten. En zelfs Willem van Oranje eh, heeft de Spanjaarden ervan beschuldigd... Eh, gevaarlijke zwarte heidenen in te zetten. Dus die discussie speelt al veel langer. Het wordt heel erg op de spits gedreven door een meneer Mangin. Eh, een militair uit Elzal's Lotharingen. Die eh, na de Frans-Duitse oorlog natuurlijk zijn vaderland kwijt is. Of althans kwijt is aan Duitsland. Uh, en dat wil terugveroveren. Ja, in 1870. Sedan. Ja. Ja. De ja. slag bij Sedan. Maar, maar, maar wat drijft hij dan op de spits? Hij, hij wil kolon soldaten uit de kolonie, omdat je numeriek dan meer bent dan die Duitsers die altijd maar winnen? Ja, exact. Frankrijk komt natuurlijk sowieso met een krimpende bevolking. Wat Mangin ook, uh, ook zeer laakbaar vond. Uh, hij was zelf bij Fashoda geweest, hè, waar de, de Scramble of Africa for Africa uh, beslecht wordt in het nadeel van Frankrijk. Hij kende. Zwarte soldatengoed en hij zag Afrika als een reservoir. Ja, om, om ook naar Europa toe te halen. En ja, naar Europa te raad. halen ja. om Frankrijk ten opzichte van vooral Duitsland sterker te maken. Ja. Hoe, hoe, hoe reageerden die andere landen erop dat de Fransen dat deden? Nou, toen ze het uiteindelijk deden, werd het uh, bijzonder schandelijk gevonden. Met name in Duitsland. Uh, Duitsland had zelf natuurlijk ook geen Afrikaanse koloniën, of bijna niet, om het eventueel terug te kunnen doen. Uh, daarnaast zie je dat in Duitsland een veel een racialer beeld van de natie bestaat. Voor Frans is dat toch meer een, een, een ideologisch verschijnsel. Dat je Fransman bent, dat je Frans spreekt... dat je bepaalde republikeinse ideeën hebt. Duitsers zien dat meer in cultuur en toch ook meer in ras. Dat is daar één kant van. Interessanter is eigenlijk natuurlijk hoe de andere geallieerden hebben gereageerd. Uh, met name de Amerikanen hadden hun eigen rassenprobleem. Natuurlijk, uh, met de zwarte bevolking... In de Verenigde Staten wordt er enorm veel misbaar tegengemaakt. Vooral door Ray Beveridge. En, tegen het uh, opnemen van het zwarte soldaten. Want de, de gedachte is ten eerste... Uh, zijn die mensen niet geciviliseerd. Die kunnen niet netjes oorlog voeren. En in de tweede nee, nee, plaats... Oh, hm? Sorry, dit begrijp ik. ik ben even raak helemaal van de kook. Niet geciviliseerd kunnen geen oorlog voeren. Ik zou juist denken, dat is misschien van voordeel, niet geciviliseerd. Of uh, ja, zien we dat verkeerd? Sommige, in sommige opzichten wel. Um, er wordt door de Fransen ook wel een beetje gebruik gemaakt van dat beeld. He, dat, de, de gevaarlijke Afrikaanse troepen die alle oren van alle gevangen soldaten zullen afsnijden. Uh, maar aan de andere kant uh, proberen ze natuurlijk ook naar hun geallieerden het beeld te scheppen... Dat het allemaal enorm meeviel. En achteraf viel het ook enorm mee. Um, van, van oorlogsmisdaden van die zwarte soldaten is weinig bekend. Ja. Een tweede en misschien belangrijke reden waarom, vooral na de Eerste Wereldoorlog. Eh, tijdens de Rijnlandbezetting. tegen zwarte soldaten wordt geageerd. is dat ze beschouwd worden als natuurlijke verkrachters. En je die... ziet ermee, ze gaan niet meer weg natuurlijk. Al die soldaten uit Frankrijk die, die, die, die, die aan het eind van die oorlog gehaald zijn... en niet gevochten hebben, die gaan natuurlijk niet meer uit Frankrijk. Of het Rijnland in dit verband gaan niet meer weg. Jawel, die zijn al vrijwel als mochten niet binnen Frankrijk demobiliseren. Dus ze werden eerst als soldaat teruggebracht naar bijvoorbeeld Dakar... en daar van de boot gezet eh, om weer gewoon eh, koloniaal onderdaan te zijn... met alle problemen van dien. En uiteindelijk heb je in het Rijnland, hoewel de propaganda ertegen heel groot is... Eh, maar heel weinig eh, zwarte soldaten gezeten. Maar nou, ja. goed, je begon inderdaad met te vertellen eh, dat men bang was... voor ja. die zwarte mannen als potentiële, et cetera. Vertel. Ja, nou ja, de, de, je ziet natuurlijk dat Afrikanen in dat Europese zelfbeeld... heel erg de anti-Europeaan zijn. He, ze zijn niet beschaafd. Ze zijn uh, vervuld van een enorme seksuele wellust... Uh, ze hebben enorme geslachtsorganen. Er zijn ook mensen die nog denken dat zwarte mensen staarten hebben. Uh, dat soort ideeën zijn heel gangbaar. En het idee dat die naar Europa zouden komen... en daar de fatsoenlijke uh, oorlog op gruwelijke wijze zouden doen ontsporen... Het klinkt nu vreemd over de Eerste Wereldoorlog... maar dat vonden die mensen een groot gevaar. En vervolgens losgelaten zouden worden op de blanke maagden van Duitsland. Uh, het gold ook als een breuk van solidariteit... Ja. Maar, maar... Uh, een breuk van solidariteit tussen blanke onderling. Tussen of... blanke onder. Ja. Je mocht wel zeg maar, oorlog voeren met Duitsland. En er zijn natuurlijk miljoenen mensen omgekomen. Maar om daar zwarte mensen bij te betrekken... en om zwarte mensen te bewapenen... voor dus veel mensen een soort... als een... Als een, als een, als een, ja, een soort Valspelen. Ja. Ja. ja. En het breken van een soort solidariteit van blanke onderling. Ja. En gebruikte Duitsland dat ook weer eens een propaganda tegen Frankrijk? Of? Ja, dat heeft Duitsland uh, enorm uitgebuit... Uh, in zijn propaganda. Dat is ook tot 1945 uh, doorgegaan. Uh, de... en, maar in welke zin deden ze dat dan? Uh, nou, In ieder geval in een enorme... Uh, hoeveelheid spotprinten, posters... Uh, en ander materiaal. De Duitse regering heeft na de Eerste Wereldoorlog... een uh, informatiebureau opgezet... om ook internationaal... propaganda te maken tegen Frankrijk. Dat uh, de beschaving... op deze manier verraden had. En ze hadden ook... In met name Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Uh, mensen die, die graag bereid waren. Om uh, Frankrijk hierover uh, aan de kaak te stellen. Ja. En wat, wat ik bedoel. Die Europese landen. Uh, om zwarte soldaten in te zetten. Uh, moesten die uit Afrikaanse koloniën halen. Maar in een land als Amerika. Woonden de, de zwarte mensen gewoon in het land zelf? Die zaten daar toch al wel in het leger, of niet? Uh, nee, ik me nou zo. dat, uh, ja. dat komt slechts in zeer beperkte mate. Wat je ziet als de Verenigde Staten zich uh, aan, oorlog, Duitsland, aan Duitsland de oorlog verklaren... en mee gaan doen, uh, is dat veel zwarte Amerikanen zich aanmelden... om soldaat te worden, maar dat het Amerikaanse leger daar zeer huiverig voor is. Dat wil zeggen ja. dat veel zwarte... Dat die zwarte wel... soldaten komen is pas net de Tweede Wereldoorlog. Ja, uh, dan zijn de bataljons trouwens nog ja. gescheiden he, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, in de Eerste Wereldoorlog worden dus wel zwarten gerecruiteerd... maar die mogen nooit een gevechtsfunctie vervullen. Dus die mogen wel, als, uh, die mogen wel schepen lossen en, en allerlei ander werk doen. Uh, ondersteunende diensten, maar die mogen geen, niet met een geweer in handen vechten. Er zijn uiteindelijk wel een paar met wie dat gebeurt... maar dat is dan in Franse dienst en onder Frans gezag. Ja, maar stonden die Fransen daar nou echt heel anders tegenover? Of was het een soort noodsprong? En leefde dit soort angsten wel degelijk in Frankrijk zelf ook? Nou, die angsten leven in Frankrijk wel enigszins. Maar je ziet dat in de jaren, decennia eigenlijk... voor uh, de Eerste Wereldoorlog... er in Frankrijk toch al een duidelijke beweging op gang is om... Hè, Frankrijk beschouwt zelf als de goede, de beschavende uh, kolonisator... Die, Afrikanen zal helpen om uiteindelijk zoiets goeds en groots te worden als Fransen. Ja, het is toch prachtig eigenlijk, dat, dat het zegt toch iets over het zelfbeeld en het tijdsbeeld. Dat je dus denkt, we gaan mensen uit een kolonie halen... om hier ja. zichzelf te beschaven in een keurige, frisse uh, oorlog. Ja, ja daar, daar kunnen wij gewoon niet bij als je daarover nadenkt. Want hoe, hoe heb jij daar... Dat, wat, wat? Nou ja, voor, voor, voor mensen in deze periode, voor deze politieke cultuur... is dienstplicht en burgerschap natuurlijk heel nauw met elkaar verweven. En het leger is net als de school... een onderdeel van de nationale samenhang. Um, ja, voor als je, die als mensen, je iemand daar een rol in geeft... Precies. Dan... En je ziet dus ook dat veel Afrikanen... in die verschillende kolonies heel graag willen. En die zien ook wel aankomen. Blaise Janje uit Senegal is daar het belangrijkste voorbeeld van. Die probeert via dat leger... Uh, Afrikanen aan burgerrechten te helpen. Ja. Wat in, in geringe mate, maar toch enigszins ook lukt. Ja. En, en, en, hoe, nou nog, uh, nog even heel kort, hoe zat dat met het, die andere grote, kolon de allergrootste koloniale grootmacht, die Engelsen dan. Want, die, die, ja. dat ze six gebruikten, is, is heel bekend, maar uh, gebruikten die? Hadden toch ook uh, Afrikaanse koloniën? Gebruikten die geen? Ja, dat is neen. een van de vragen die in dit ja. boek uh, naar voren komt. Dat had namelijk zo goed gekund. Uh, dat hebben de Britten niet gedaan. Ik denk dat daar twee belangrijke redenen voor zijn. Ten eerste hebben ze India. Dus ze hebben die Sikhs en de Gurkhas, Die kunnen al ingezet mm -hmm. worden. En Frankrijk verliest natuurlijk heel erg... aan het begin van de oorlog al ontzettend veel mensen. Dus Frankrijk heeft, heeft koloniale nodig. soldaten ja. ook gewoon keihard nodig. Ja. En is door deze stap van Frankrijk, kan je zeggen... Uh, is wereldwijd mensen de ogen open gegaan van... Goh, uh, dat kan best en uh, die zwarte mensen zijn eigenlijk ook mensen... en helemaal niet uh, zo angstaanjagend als we dachten? Uh, nee. Uiteindelijk is het in ieder geval in de blanke wereld... enigszins ondergesneeuwd geraakt. Aan de andere kant zie je natuurlijk wel dat in veel koloniën... Uh, bijvoorbeeld in Frans-Afrika, maar ook in, het, uh, in Caribische koloniën van de Britten... Die ook zwarten naar Europa hebben gehaald. als uh, ondersteunende uh, werkers, ja. eigenlijk. Dat daar die terugkerende veteranen een grote rol spelen. in de onafhankelijkheidsbeweging. Trinidad, bijvoorbeeld. Ja. Maar de, de echte emancipatie komt eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. ja dat, dat laat nog een tijd op zich wachten. Goed. Ralf Fusselaar, bedankt voor je komst. Het boek heet De Zwarte Schande en het is uitgegeven bij Atlas in samenwerking met de NIOT. En dan nu het spoor terug over de Cuba-crisis. Op 21 oktober 1962, vandaag precies 50 jaar geleden, liggen in het Witte Huis twee toespraken klaar voor president John F. Kennedy. Hij heeft tot de volgende dag zeven uur s'avonds om te beslissen welke van de twee hij voor zal lezen. Moet hij meegaan met zijn militaire adviseurs en aanvallen of heeft hij een alternatief? Al een week lang, vanaf de 14 oktober, zijn Kennedy en de Russische leider Khrushchev verwikkeld in een machtsstrijd. Het zijn de heetste dagen van de Koude Oorlog. In het volgende eerste deel van een drieluik van Michal Citroen over de Cuba-crisis gaat het over de aanloop er naartoe. We hebben in de geschiedenis van de mensheid, van tienduizenden jaren, hebben wij nog nooit zo dicht bij een vernietiging van, nou ja, in elk geval het Noordelijk Halfrond gestaan. Want als al die missiles van de Amerikanen, die hadden er nog veel meer dan de Russen, als die allemaal uh, ingezet waren, ja, dat is niet voor te stellen. Een nucleaire holocaust, dat is het gewoon. Steve Netto kan het weten, want hij is de piloot van vliegtuigen met atoombommen eronder. We lagen natuurlijk aan die oostgrens en, uh, om de eerste klap op te vangen in die koude oorlogperiode, Dat leefde in Nederland ook denk ik, niet zo. Oktober 1962, precies 50 jaar geleden. Sinds de muur is gebouwd, een jaar eerder, in 1961 in Berlijn, liggen onze dienstplichtige soldaten zoals Ben van Laar paraat aan de grens. Het werd pas ernst toen, uh, toen ik aan het eind van de periode, in uh, eind 62 oktober, dat uh, toen uh, die Cuba-crisis ontstond. Begin oktober lijkt alles relatief rustig te blijven. In Nederland is het nog bijkomen van het verlies van nieuw Guinea in augustus en minister van Buitenlandse Zaken Luns is op vakantie aan de Riviera. Intussen is het in het Witte Huis verre van rustig. Wouter Riedijk is een jonge pelotonscommandant van een vijftal tanks en houdt ook ergens in Duitsland de wacht. Er was altijd een gedeelte van de club paraat, zoals dat dan heette. En moest op heel korte termijn uh, inzetbaar zijn. En we zaten natuurlijk uh, relatief dicht bij, uh, bij het ijzeren gordijn. En ik heb ook die, die Cuba-crisis wel bewust meegemaakt. Ik schrijf in mijn brieven, schrijf ik daarvoor het eerst over uh, op de 14 oktober. Dus toen. Toen was er al iets aan de hand. Op 14 oktober heeft een Amerikaans verkenningsvliegtuig Russische raketten gefotografeerd op Cuba. Een dag later wordt president John F. Kennedy op de hoogte gebracht. We hebben dit soort installaties. JFK heeft in zijn kantoor geheime opnameapparatuur... waar alleen hij, zijn broer Bobby en de geheime dienst van weet. De opnames vanuit Kennedy's Oval Office zijn nu openbaar. En u hoort hoe de president wordt ingelicht... over de eerste foto's van de raketten op Cuba. Wat erop te zien is en wat dat betekent. Wat zijn het voor raketten, vraagt de president. Hoe ver kunnen ze rijken? Hoeveel zijn het? En hoe lang hebben we nog voordat ze operationeel zijn? De crisis om Cuba begon nadat verkenningsvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht op verschillende plaatsen boven het eiland luchtfoto's als deze hadden gemaakt, waaruit bleek dat hier, op nauwelijks 150 kilometer van de kust der Verenigde Staten, in snel tempo raketbasis werden gebouwd die Amerika als een directe bedreiging beschouwden. die had het bericht over Russische raket op Cuba niet op een slechter moment kunnen komen. Cuba, in handen van Castro, is als een Achilleshiel. He can't do this to me. Waarom doet hij mij dit aan, is zijn eerste reactie. En hij is de Russische leider Khrushchev. Varkensbaai hing nog steeds uh, in het Witte Huis. Dat was een debakel van hier het grunt. Farkens by of the Bay of Pigs, waar Amerika-deskundige Hans Veldkamp op doelt... is de totaal mislukte invasie van Cuba... door Cubaanse rebellen gesteund door de CIA in april 1961. Dus wat betreft defensie, die, die wilde meteen reageren. Kennedy daarentegen niet. Die wilde toch wel eerst laten we zeggen, overleggen. Hij zat echt een dilemma, Kennedy, want hij wilde ook een indruk maken van staatmanschap. Want in het Witte Huis liep Johnson rond... En dat was toch echt wel ook wat mannetjes maken, ondanks het feit dat hij een beetje genegeerd werd door de Kennedy's. De vicepresident. Uh, de vicepresident. Wat betreft zijn buitenlands beleid werd hij zwaar bekritiseerd door, uh, door de oppositie. Uh, niet alleen door Vargas Bayer, maar ze vonden hem toch ook vaak te weinig leiderschap tonen. Dus het was Kennedy wel aangelegen om echt op te treden. Algemeen wordt hij gezien, geloof ik, als een soort katholiek mietje. Ja, nog wel erger. Ik bedoel, echt een softie. Pink is zelfs genoemd. En de Republikeinen die vonden hem helemaal ongeschikt om buitenlands beleid te voeren. Daarentegen was Nixon natuurlijk, wel als uh, vicepresident van Eisenhower... Nixon zou het veel beter gedaan hebben. De Republikeinen en uh, generaal Eisenhower zouden hier toch wel uh, heel goed weten uh, mee om te gaan. Dus Kennedy zat echt wel in een, uh, in een dilemma. Hoe hij mee om te gaan, dus niet te fanatiek reageren. Terwijl de verleiding natuurlijk groot was om te laten zien dat hij veel kon. Naar mijn weten heeft hij in eerste instantie ook heel rustig gereageerd. Hij heeft medewerkers opgedragen om zich rustig te gedragen in het Witte Huis. Zelfs medewerkers opgedragen om zich op een bepaalde manier te kleden. Ook de geheime dienst hij moest ook op een bepaalde manier uh, wel uh, geen dingen doen. Dus nog gaan zwemmen, nog uitgaan. Dus met andere woorden niet laten zien dat het Witte Huis heel erg in paniek was over de aankomende uh, Cuba-crisis of de ontdekking van de, van de raketten. De opperbevelhebbers van de strijdkrachten van de Verenigde Staten... de Joint Chiefs of Staff... willen eigenlijk het liefst meteen Cuba aanvallen. Maar de 45 jaar oude president en zijn belangrijkste adviseur... zijn 9 jaar jongere broer Robert, zij aarzelen. En terwijl ze wikken en wegen wat te doen, weet de rest van de wereld nog niets. Behalve bepaalde onderdelen van de strijdkrachten... en zelfs de Nederlandse vliegers op vliegbasis Volkel. Van Steefnetto kan dat in zijn logboek van oktober 1962 terugzien. Hier op 15 oktober kan je eigenlijk zien... dat dat training is voor nucleaire missies. Een dag later weer... En dat geeft aan dat wij toen in intensief tijdens die eh, crisis enerzijds op stand-by stonden. Dus klaar om de lucht in te gaan met zo'n atoomwapen. Eh, en aan de andere kant eh, nog een laatste stukje verfijning probeerden aan te brengen. Door eh, ja, te oefenen in de manoeuvre van het afwerpen van een atoombom. Normale staat van paraatheid is 6, 5 is een lichtelijk verhoogde paraatheid. En op de, wat is dat nou, de 19e, als ik me goed herinner, is die paraatheid van 5 naar 4 gegaan. Dat was al een verhoogde paraatheid. En dat kwam, maar dat was toen nog niet in de pers, omdat op 14 eh, oktober, toen had een UT, U-2 verkenningsvliegtuig boven Cuba, die had. Uh, ontdekt dat die missels er stonden en die heeft iets van 70 foto's of zo gemaakt. En die zijn toen later ook aan de pers gestrekt, maar in eerste instantie niet. Want uh, Kennedy was natuurlijk niet uit op een escalatie van het, uh, van het conflict. Ook aan de mogelijk toekomstige frontlinie in Duitsland... is volgens tankcommandant Wouter Riedijk verhoogde paraatheid. Er was wat aan de hand, uh, maar wij waren daar voor oefeningen. Dus we waren daar niet uh, neergezet omdat er uh, problemen waren. Dat was gewoon een, een al lang van tevoren geplande oefening. Uh, en wat schrijft u dan? Ja, ik schrijf... Um, Maak je geen zorgen over de, over de wereldsituatie. Men durft toch niet tot het uiterste te gaan. <lacht> ja, maar er zijn dus inderdaad er zijn nachten geweest... dat we dus op de tanks geslapen hebben... Met, uh, met uh, vol met munitie en het hele spul uh, klaar voor uh, het gebeuren. Een van de grote problemen van Kennedy gedurende die eerste dagen van de crisis... is dat hij niet goed kan inschatten hoe de Russen op zijn daden zullen reageren. Hij belt dus met een oude rot in het vak. Oud-president en opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog, General Eisenhower, Ike. Wat zullen ze doen, General, als we Cuba aanvallen? Ach, je weet het nooit met die verdomde Russen. And uh, wat your judgment as to uh, the chances they'll fire these things off if we invade Cuba? Oh, uh, I don't believe Ja, dat You don't think they will? No. In other words, you would take that risk if the situation no. seems dire. As a matter of fact, uh, what can you do? Uh, you, if this thing is such a uh, serious thing uh, here on our flank, dat we onzin zijn en we weten wat er nu gebeurt. Allright. We moeten iets gebruiken. Wat er kan, kan deze mensen schuiven. Ik geloof weet niet dat het zal gebeuren. Ja, allright. Maar in veel mensen, ik zal dit zeggen: ik wil mijn eigen mensen heel alert houden. Ja. Nou, We moeten op tijd houden. Dank u wel, general. Allright, allright. Op dat moment weet Kennedy eigenlijk al dat hij geen invasie wil van Cuba. Ze hebben iets anders bedacht. En zijn gesprek met Ike lijkt wel heel relaxed. Prettig om van gedachten te wisselen met iemand die de verantwoordelijkheden kent. Er zijn twee of drie uh, autobiografieën van, uh, van de medewerkers van de geheime dienst. En die zijn vaak leuker dan je denkt. En die, die zeggen ook in een, als ze praten over Kennedy en Jacqueline Kennedy... een heleboel leuke romantische uh, verhalen. Maar de crisis was echt een crisis. Toen stonden ze echt stijf aan de zenuwen en uh, waren ze echt heel erg alert. En uh, liep ook gewapend rond in het Witte Huis, dat is ook zoiets. Uh, maar de als je dan die biografieën leest, ja, dat springt er echt uit. Dus met andere woorden, in het Witte Huis zelf, ja, dat cuba was, was echt dominant. En dat uh, een geweldige spanning bracht teweeg. En het was het Witte Huis zelf veel aangelegen om naar buiten toch wel rustig te blijven. Dus dat was een echt staatsman op te treden. Terug naar Nederland. Daar is in die eerste dagen van de Cuba-crisis nog niks aan de hand. Maar de dreiging van een confrontatie tussen Oost en West is wel aanwezig. Maar onder de oppervlakte. Alhoewel Otto Jongmans als 13-jarige schooljongen als de dood is voor de Rus... maar vol vertrouwen in de president van de Verenigde Staten. Kennedy, dat was uh, de hoop in bange tijden. Ja, zo'n man, die, die had zo'n uitstraling... dat we allemaal dachten, nou maar met Kennedy aan het roer... Want kijk, Amerika was gewoon de baas van de wereld. De Russen dachten dat ze dat ook konden zijn, maar dat hadden ze gewoon fout natuurlijk. Maar hè, nou met Kennedy zal alles goed gaan. En ook, ja, toch ook wel, omdat we dachten, nou, Khrushchev... Hè? Ja, die man die kon zich kwaad maken. We hebben allemaal vreselijk gelachen om die schoen op die lessenaar. Maar we dachten ook, dat is in ieder geval een betere vent dan Stalin. Dus je leefde in hoop. Van, nou gaat het toch nog goed komen met de wereld. En toen ineens die Cuba-crisis... Nou, dat viel hard tegen, dus. Ja, maar kennen die dat? Uh, ja, iedereen was gek op die man. Ja. De Nederlandse regering wordt als NAVO bondgenoot gedurende die eerste dagen ook niet geconsulteerd, wat later na afloop nog voor problemen zorgt. Maar Nederland is wel voorbereid op de koude oorlog. En zoals blijkt uit het boek van Erik de Rijer over de IJssellinie op geheel eigen wijze. De Nederlanders die wilden het land verdedigen achter de IJssel. Vanaf Nijmegen, Arnhem, uh, Deventer het land onder water zetten... en al het water van de Bovenrijn over de landerijen laten stromen naar het IJsselmeer. Dan krijg je een stromende hindernis van 5 kilometer breedte... Nederland verdedigde zich tegen het Russische gevaar... en dat deed ze met dienstplichtige soldaten... en oud materieel wat geallieerden na de Tweede Wereldoorlog hadden achtergelaten. Ze hadden te weinig mensen, te weinig materieel en te weinig geld. Het land moest ook nog opgebouwd worden... Dus er was gewoon niks. En vanuit die gedachte zou het iets beter zijn om het water te gebruiken... en hele oude tanks op de dijken en bij de bruggen in te graven. Gewoon een blok staal in de grond met een oude mitrailleur in het gat waar het oorspronkelijk kanons had. Vanuit die gedachte dat er niks is, werd er met de restanten zoveel mogelijk gedaan. Voorbereiding op het komende conflict tijdens de Koude Oorlog is koffiedik kijken. En dus is het moeilijk plannen volgens historicus Bart van der Boom. De militaire veronderstelling die in de jaren 60 geldt, ook begin jaren 60 al... gaat ervan uit dat in Nederland enkele tientallen nucleaire doelwitten zijn... waaronder geheid Rotterdam. Uh, dus eigenlijk is de militaire veronderstelling... die gaat er heel erg vanuit of het blijft vrede... of het wordt een nucleaire oorlog die misschien niet all-out is... maar die toch in Nederland een heleboel uh, ellende gaat veroorzaken. Dus daartussenin heeft men eigenlijk niet echt een scenario. Tenminste niet bij de civiele verdediging. Ja, we onderbreken de reportage over de kuburgisjes even voor een nieuwslits met Gert Gluck. Ja, bij een brand in Schalkwijk bij Houten zijn enkele mensen om het leven gekomen. Het vuur was in een boerderij met een rieten kap. Aan de telefoon Leo Dortland van de politie. Meneer Dortland, wat weet u van de slachtoffers? Wat er precies gebeurd is, dat weten we nog niet. Uh, ik kan u vertellen dat vanochtend om half acht de brandweer een melding heeft gekregen van een brand in een woning hier aan de Leekdijk in Schalkwijk.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 U hebt geen tijd een betere schuilplaats te zoeken voordat de luchtstoot komt. Nee, nog niet opstaan. Blijf liggen tot alle puin gevallen is. Binnen het huis moet men zo vlug mogelijk controleren of er geen brand is uitgebroken. Wanneer u deze onverhoedse aanval hebt overleefd, zorg dan dat u zo gauw mogelijk onder het dak komt in verband met de te verwachten radioactieve neerslag. De winkel worden, worden met hoongelag uh, ontvangen. En die worden door allerlei mensen ook boos in de ha open haard gemieterd. Eh, omdat mensen het idee hebben dat ze eigenlijk belazerd worden. Dat de overheid eh, iets op de mouw probeert te spelden. En dat is ook eigenlijk zo. Want die wenken die zijn eigenlijk alleen maar zinnig voor bescherming tegen fallout. Dus als er een heel beperkt nucleair conflict komt... als er op Londen een bom wordt gegooid en er drijft een wolk radioactief afval over Nederland... dan zou je daar misschien iets mee kunnen... Uh, dan zou je iets hebben aan die tips. Maar wat die wenken niet vertellen is hoe onwaarschijnlijk dat scenario is. Dat een veel waarschijnlijker scenario is dat als het oorlog wordt... dat in Nederland kernwapens gebruikt zullen worden... en dat verreweg de meeste Nederlanders dan vol volkomen reddeloos verloren zijn. Dat staat er natuurlijk niet in. En de meeste mensen weten begin jaren zestig wel wat het effect van een kernoorlog is. Dus die voelen zich belazerd en daar hebben ze ook eigenlijk gelijk in. De commandoposten zijn permanent bezet. Hier komen de berichten binnen. Berichten over wat elders in de wereld voorvalt. Kernwapen Donner op Londen. Geschatte tijd van aankomst van de radioactieve neerslag: 14 uur. Ik denk dat er ook nog echo's waren. van uh, kort na de oorlog. Want ik herinner mij uit mijn lagere schooltijd. Ik ben van 43 dat als er een verjaardag was, dan kwam de familie anders niet. Want je had geen auto en reizen was duur, maar bij verjaardagen was er familie. En na het eten s'avonds, waar ging het over? De oorlog. Altijd de verhalen over de oorlog. Dus ook de verhalen over de Russen. Hoe die in Oost-Duitsland hadden huisgehouden bij de verovering. He, dus dat, dat was het hele klimaat, de koude oorlog. De, de, de echt, de, de, de lijfelijke angst dat de Russen zouden komen. Ja, mijn vader ja, deed, zou geen vlieg kwaad doen, maar dat is een ontzettend rechtse man. En eh, zelfs voor die tijd, geloof ik. En, en ja, iets ergers dan de Russen had je niet. En met, met die angst werd thuis niks gedaan. Er werd hooguit nog even aangezet. Steve Netto is piloot van Nederlandse vliegtuigen. Waar in geval van oorlog. Amerikaanse atoombommen onder te komen te hangen. Wij moesten de, de grondtroepen kunnen ondersteunen. We moesten zorgen dat de vijand, hè, dus de, de Sovjet-Unie, het Oostblok zeg maar. Dat, die, eh, dat wij daar de aanvoerlijnen afsneden. En op nog grotere afstand eh, hoofdkwartieren en dat soort eh, aanvallen. En een bijtaak alleen van deze twee squadrons in Nederland was in oorlogstijd een nucleaire opdracht uitvoeren... en dat werd gefaciliteerd door de Amerikanen destijds. Dan is het oktober 1962 of september? Uh, nou, in uh, september, toen hoorden wij geruchten... want er waren Amerikanen die onze atoomvliegtuigen bewaakten. Die heetten dan in de officiële term custodians. Die zorgden ervoor dat Nederlanders... Niet zomaar de lucht in konden met een. Uh, met een. Ja, met een bommenwerper, lichte bommenwerper, maar een atoombom. Dat is heel begrijpelijk. En het zijn die Amerikanen die. komen met het gegeven van. Hey... Er wat... Nou, dat was meer formeel, want we hadden natuurlijk veel contact met ze... als we op standby stonden in die voorgaande periode ook. Want er stonden continu in de Koude Oorlog vier vliegtuigen klaar... om in een kwartiertje te vertrekken. Dus we spraken met die lui en die hoorden van hun uh, inlichtingenbronnen en zo. Hoorden die wat meer dan hier in Nederland... want wij moesten toch voornamelijk van de, van de pers hebben. En die eilden gewoon na. Maar toen zaten jullie de hele tijd bij elkaar eigenlijk te wachten uh, op hoe zich dat zou gaan ontwikkelen. Juist, want uh, zeg maar van begin oktober er is een, uh, veel geschreven over de 13 dagen. Hè? Dat was dan tot de 28ste. Maar omdat wij al meer, uh, meer hebben wij langer gezeten. Dus ik, ik heb, uh, als ik me dat zo goed herinner, uh, zeker drie weken in, in spanning gezeten van nou nou, nu gaat de ballon op. New wings for NATO, swept wing thunderstreaks. First-line jet fighters join the Dutch Air Force, replacing older model American-made jets which have now become obsolete. Then the planes take to the air for the first time flying with Dutch insignia. Zeker in Europa is het bijna niet voorstelbaar dat het tot een gewapend conflict zou komen, dat dat, maar dat dat niet zou escaleren. Je zou denken, als de afschrikkingsstrategie oorlog voorkomt, dan komt er überhaupt geen gevecht, van wat voor dan ook. Als dat gevecht er wel komt, dan is er geen reden om te geloven waarom het ergens zou stoppen. Maar dan is het toch raar om mannetjes in tanks aan de grens te gaan zetten? Ja, ja dat is dus ook raar. Dus het is ook de vraag in hoeverre dat nou een, gebaseerd is op een serieuze strategie... of dan is ze gewoon denken, ja, we moeten iets doen. Dus laten we dit maar doen. Want uh, er zijn wel allerlei wargames gehouden... en voor zover ik weet is altijd de uitkomst van die, van die gedachteoefeningen... dat in Europa een beperkte oorlog eigenlijk niet goed denkbaar is. Want de inzet van Europa is zo groot... Dat daar kun je geen conflict beperkt houden. Als daar eenmaal geknokt zal worden, dan zullen de supermachten die zullen alles inzetten. Pen van Laar is de man met de tank aan de grens. Die tanks waren voor versperring op te ruimen. Dus stel, er waren door beschietingen de straten versperd, enzovoort, dan zouden wij die op moeten ruimen. En hier kwam dan natuurlijk wel in, in, in het voorste geleideren. En ja, we hadden geen. Uh, uh, nou, Als het menes werd, dan kon het ervan uitgaan dat we het niet en uh, dat we het niet zo zouden overleven. Want de dingen die dingen waren zo oud en zo zwak. De, Engels, de Duitsers noemden ook uh, die tanks in, in de oorlog, de, die German tanks, de Tommy Cooker. En ze dus konden ze makkelijk afknallen. En de techniek was natuurlijk vooruit gegaan. Nu zijn de oude tanks niet state of the art, maar Leenland heeft een andere troef in handen. Namelijk die ijssellinie. Een idee van de eigen gerijde militair Haaks, die staatssecretaris van Defensie hoort. Haaks had weerstand van de militairen. De militaire genie die vond dit plan te groot. Die zei het stoppen van drie grote Nederlandse rivieren is te veel van het goede. Rijkswaterstaat die acht het mogelijk, dus Rijkswaterstaat heeft het gebouwd uitgewerkt, onderhouden en zouden in oorlogstijd bemannen. Dat noemen we Rijkswaterstaat dienst speciale werken. Die mensen kregen groene uniformen en die zouden in oorlogstijd... zouden zij de boel bezetten. De Defensie was er alleen maar bij betrokken om het complex te bewaken. Iedere onderdoorgang, iedere duiker onder een spoorlijn, een snelweg... een gemaal is in kaart gebracht en aangepast om het water van de rivieren naar de binnenlanden te laten lopen. We hebben het over honderden duikers gemalen... Er zijn 15 grote sluizen gebouwd in de dijken. Uh, dijken zijn voorbereid om op te blazen door betonnen buizen in te graven die je vol springstof kon stoppen. En natuurlijk hebben we het over uh, drie grote stuwen van 90 en 240 meter breed om de rivier af te sluiten. Met ieder 60 bunkers eromheen. Uh, moet je je voorstellen dat je in de weilanden rond het dorp woont. En je ziet in je weiland een heuvel gebouwd worden. Met een bunker erin. Militairen oefenen daarop. En aan die heuvel heb je een stijgertje om een bootje aan te leggen... ongeveer 4-5 meter hoger dan je eigen huis en je eigen weiland. Wie heeft dat allemaal betaald? De uh, Defensie betaalde dat. En dat werd natuurlijk mede gefinancierd vanuit de Amerikanen. Wat ook een hele goede bron was, was de 1953 de watersnood. Uh, de hulpgoederen die met de watersnood door andere landen aan Nederland gegeven zijn. Zoals lichten voor de schijnwerpers, laarzen, zandzakken. Die zijn allemaal in de militaire depots voor de IJsselinie terechtgekomen. De IJsselinie moet ons redden in geval van oorlog. En zonder dat we het weten is die oorlog dichterbij dan ooit op 21 oktober 1962. Vandaag dus 50 jaar geleden. En dan liggen er nog twee versies van de speech van de president... die hij heeft aangekondigd voor de volgende dag om 7 uur s'avonds. Zondag 21 oktober onderbrak president Kennedy... plotseling een verkiezingstournee. Officieel werd opgegeven dat de president kou had gevat. Zonder dat de Amerikanen het in de gaten hebben... zijn intussen onder de meest erbarmelijke omstandigheden... in het geheim 40.000 Russische militairen aangekomen op Cuba. De CIA denkt dat het er niet meer dan 6.000 zijn. Met 230.000 ton aan materieel, waaronder die raketten... en meer is met schepen onderweg. Meneer Khrushchev hoort dat er een toespraak komt van Kennedy... Weet hij dat zijn operatie is ontdekt, en hij verwacht een onmiddellijke aanval op Cuba. Maar Kennedy, ondanks weerstand van velen, kiest niet voor de aanval. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week. Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Ruim een later kondigde Kennedy de Amerikaanse blokkade van Cuba aan. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port. Een quarantaine, zoals Kennedy het noemde, op het vervoer van alle offensieve wapens naar Cuba. Materieel en troepen naar Florida. In het geheel 63 schepen kiezen ze om de controle uit te oefenen en Cuba van de buitenwereld af te sluiten. Amerikaanse verkenningsvliegtuigen maken foto's van de bouw van Russische raketbases op Cuba. Aller ogen richten zich nu op Moskou. Wat doet de man in het Kremlin? Inmiddels keerde de Cubaanse premier Fidel Castro zich fel tegen de Amerikaanse maatregelen. Hij beschuldigt de Amerika van schending van de Cubaanse soevereiniteit. Het is 22 oktober 1962. En om 7 uur in de avond in Washington ligt president Kennedy de wereld in over de Cuba-crisis. Tot een paar uur van tevoren is het onduidelijk welke kant hij opgaat zijn alternatieve toespraak is jarenlang geheim gebleven. En daarin vertelt hij met spijt over de aanval op Cuba. Maar die toespraak verdwijnt in een archief. De paraatheid van de Amerikaanse troepen... wordt voor het eerst in de geschiedenis opgeschaald naar DEFCOM 2. En in Nederland? Ik heb zelf uh, gedacht, het is een verkeerde poging van Rusland... om het uit te proberen en te zien hoe of wat maar... Ze zullen niet zo onverstandig zijn om het helemaal door te zetten. Oud-minister-president Piet de Jong is in 1962 staatssecretaris van de Marine. Achteraf blijkt dat Piet de Jong gelijk heeft gekregen. Maar dat weet Ben van Laar aan de grens nog niet op 22 oktober. De peloton van ons bestond uit 26 man. en ja, Wij stonden opgesteld voor het gebouw en de kapitein. Als kapitein van de Minne, een oude rot. Die, uh, ja, die hield toen die, uh, die speech. Ja, ik moet zeggen dat we daar wel uh, ja, knap van onder de indruk waren. Uh, ja, in Vaderland en. Uh, we moesten er rekening mee houden dat het deze keer dus menens werd. En dat we wellicht uh, ja, uh, te verwachten was dat er een aanval zou kunnen komen. Want kijk, wij lagen aan de ene kant, maar we wisten natuurlijk aan de andere kant uh, duizenden, duizenden tanks uh, ook stonden. En uh, daar waren we ons wel bewust. Er was altijd wel, uh, er werd ontzettend veel wacht gelopen. Dus dat, zeker alertheid was er wel natuurlijk. In Nederland gebeurt in eerste instantie officieel vrijwel niets. Dat weet politicoloog Peter van der Vlies, die geheime dossiers van diverse ministeries onderzocht... en sprak met onder meer minister van Buitenlandse Zaken Jozef Luns. Dat is het eerste, het eerste moment als Kennedy zijn speech houdt. De, de eerste reactie van Nederland is een woordvoerder van buitenlandse zaken. Die geeft een verklaring uit. Waarin eigenlijk erkend wordt dat de VS iets moeten doen. Hè, dat ze de VS moeten handelen. Op de, de 23e denkt Vondeling als oppositieleider. Die wil eigenlijk de premier een, een, een mogelijkheid geven... om woordvoerder te zijn voor het hele Nederlandse volk. Hij vraagt de premier om naar de Tweede Kamer te komen... om ja, een reactie te geven op de gebeurtenissen rond Cuba... De kwaai, als premier van Nederland weigert in eerste instantie om naar de Kamer te komen. Uh, wordt vervolgens door de voorzitter van de Kamer, Kortehorst, nogmaals gevraagd om te komen. En komt dan en geeft in eerste instantie een reactie van... ja, ik weet eigenlijk pas sinds tien minuten dat ik, uh, dat ik hier moet komen. En ik heb uh, nog niet de hele speech van Kennedy gezien. Ik heb pas stukjes in het Nederlands gezien en ik wacht nog op de volledige tekst. Dus ik kan eigenlijk nog geen reactie geven. Nou, dat is natuurlijk een hele merkwaardige reactie. Want uh, ten eerste is de hele speech op tv geweest. En de klanten hebben de volgende dag... Op die 23e is dus morgen gekomen de volledige tekst afgedrukt. Het zal de politie van deze nation om een nucleair missie te regarden van Cuba tegen een nation in de westerse hemisfeer als een attack van de Sovjet-Unie op de United States, requiring een volledige retaliatory response op de Sovjet-Unie. Ik vraag de chairman Khrushchev om en eliminatie van deze clandestine, reckless. En provocatieve threat to world peace. En de stabiele relaties tussen onze twee naties. Ik klik hem verder om deze kant van werelddominatie te veranderen. En om in een historische effort te eindigen. Om de perilige arms race te veranderen. En om de geschiedenis van man. Ja, en dat was het eerste deel over de Cuba-crisis. Volgende week in deel 2 hoort u meer over de Kennedy's. De persoonlijke en politieke reacties in Nederland op de crisis. Over de bommenwerpers op vliegbasis, Volkel, over de IJssellinie en nog veel meer. En wilt u de drie delen op cd? Maak daarvoor dan 13,50 euro over naar Giro 444600 van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van Cuba-crisis. Dus 13,50 naar Giro 444600. En ik wil ook ons zeven uur durende jubileumuitzending van vorige week nog bestellen. Voor de zeven CD's moet u dan 20 euro overmaken naar datzelfde geo-nummer 444600 van de VPRO in Hilversum en dan onder vermelding van 20 jaar OVT. Al die informatie is ook terug te vinden op onze website www.geschiedenis24.nl. OVT en op die site ook de beelden bij de Cuba-crisis, namelijk uh, de Cuba-crisis door de ogen van het polygoon. Uh, en u komt ons dus mailen op ovt.vpro.nl als u nog op heeft. En hiermee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks Max met Diederik Kopal uh, van de film Marathon en staatssecretaris Clemens Ros. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u pleegt te bieden.